Weet dat dan direct, jongen? Ik heb uw toestemming nodig. Voor wat? Om een lijk op te graven, op het stille kerkhof. Zijn je vannacht toch nog op stap geweest, Pieter? Ja, min of meer. Oh, dacht ik dacht dat je zo moe waard. Luister eens, het is niet het moment om dat allemaal uit te leggen. Oké, okay, oké. Okay, okay. ah. En wanneer zou meneer de Commissaris zijn lijk willen opgraven? Nu meteen. Nu? In het midden van de nacht, Pieter?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 Ui, ui, ui, ui, gaat ons toch niet opjagen, zeker? Putteke van de nacht, hè, meneer? Ja, ik moet toch ook opmerken van in dat ik in mijn 26-jarige carrière als wetsdokter nog nooit een opgraving gedaan heb. Twee uur 59, top. Is dat niet echt zo dringend? Een lijk, daar gaat toch niet lopen? Ja, kan dat deksel er dan nu af? Hij ja, pakt dan ja, ja, ja, ja, ja. Aan deze kant. Oh, het deksel wordt geopend, in de gist bevindt zich inderdaad het lichaam van Van een onbekende persoon. Sime. Hoezo?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 Ah, meer moet ik niet weten. Gooi dat geval maar weer dicht. Wel, hebt het gehoord, die mannen? Uh, uh, weer dicht gooien en wegwezen, uh, uh, heeft de commissaris gezegd. Adieu, commissaris. En daar bellen ze dan in het holst van de nacht vooruit uw bed, verdorie.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 Meneer had weer eens wat beters te doen. En ik ben er ondertussen ook uit waar heel die mascara goed voor was. Ah ja? Voor de vocht zou zijn wraakactie pas compleet zijn... als Jacques Vrooman ook wist wie de wraak uitvoerde. Ja. Daarom liet hij die Latijnse tekst achter. En om te vermijden dat Jacques Vrooman hem met al zijn relaties... binnen de kortste keren zou opsporen... ansneerde hij zijn eigen dood. Voilà. Oh, Proficieerd. Waarom? Nou, ja, zoveel scherpzinnigheid had ik je nu nooit gezien.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 een commissaris van hem voor ik mij bedenk? Zeg, ik heb nog eens nagedacht. Oei, oei. Nog meer Ja, Dat gesprek onder vier ogen met barones Agnes is uh, vruchtbaar geweest. Ah, vertel het mij van een keer. De voogd weet dat Alain niet de kleinzoon is van Jacques. Wat? Claire Froman, de moeder van Alain, ja? is immers niet de dochter van Jacques, okay. maar van Simon de Voogd. Anders dat ze is ook van die barones Agnes te weten gekomen? Ja, ze heeft me zelfs verteld dat ze het ook aan Simon verklapt heeft. Eerlijk gezegd, ik vermoedde al iets in die richting. Ah, ik snap het. Ah ja, waarom zou barones Agnes een ex minair van lang geleden in bescherming nemen? En dat deed ze. Ah ja, als ze daarmee het leven van haar kleinzoon op het spel zette. Ja, ze wist alles. Ze wist zelfs meer dan Jacques. Ze hoefde alleen maar te spreken, maar dat deed ze niet. En toch is Alain ook haar oogappel...